Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. Deze is een van predikant Van Andel over oud-minister Els Borst, getuige van weinig naaste liefde. De dominee van de hersteld hervormde kerk uit Mondvoort schreef in het kerkblad dat het geen toeval is dat oud-minister Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. En hij noemde haar een engel des doods. Hij refereerde daarbij aan de euthanasiewet die onder het ministerschap van Borst werd aangenomen. In het tv-programma Paul Witteman zei tot dat de dominee hiermee eigenlijk zegt dat de moord op Elsborst gelegitimeerd was. Hij nodigde de dominee uit zijn eigen uitspraken zondag tijdens de dienst vanaf de kans toe te lichten. Het landelijk bestuur van de hersteld hervormde kerk had eerder op de dag al afstand genomen van de uitlatingen van de predikant. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden gaat volgende week naar Polen en Litouwen. Hij zal daar volgens het Witte Huis praten over de gespannen situatie in Oekraïne. Biden vertrekt maandag, dat is een dag na het referendum, waarbij de bewoners van het Oekraïnse schiereiland de Krim zich over aansluiting bij Rusland kunnen uitspreken. De Amerikaanse vicepresident zal een ontmoeting hebben met de president en premier van Polen en de presidenten van Litouwen, Estland en Nederland. Polen en de drie Baltische staten zijn in tegenstelling tot Oekraïne lid van de NAVO. De leiders zullen volgens Washington bespreken hoe ze ervoor kunnen zorgen... dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne gewaarborgd blijft. Ook komen hun onderlinge NAVO-verplichtingen ter sprake. In de Eredivisie heeft Cambuur Leeuwarden goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Friese wonnen thuis met 3-2 van RKC. Het winnende doelpunt was van Manu en viel vijf minuten voor tijd. Door de zegen neemt Cambuur verder afstand van de degradatiezone... Staat nu 9e, RKC blijft 16e. Het weer vannacht is op bewolkt en kan er wat regen vallen. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en is het zo goed als droog. In de avonduren gaat het vanuit het noordwesten licht regenen en het is middags 8 tot 11 graden. Dit was Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Change. There was nothing I couldn't be